ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dik te met het NOS journaal. De ergste problemen door het winterweer zijn voorbij. Volgens ANWB was de ochtendspits minder druk dan normaal. De NS rijdt nog wel met een aangepaste dienstregeling. Dat betekent dat er op een aantal trajecten minder stoptreinen en minder intercities rijden... Ook in het buitenland heeft het verkeer minder last van de sneeuw en gladheid. In het noordoosten van Duitsland, dat het afgelopen weekend zwaar werd getroffen door het winterweer... zijn de meeste wegen weer begaanbaar. Wel blijven veel scholen vandaag dicht. De snelweg A20 is tussen Anklam en Stralsund nog steeds afgestoten. Gisteren nacht raakten daar een paar honderd automobilisten ingesneeuwd. In Groot-Brittannië houdt het winterse weer nog even aan. De regering roept scholen op om open te gaan... In Engeland, Noord-Ierland en Wales hebben duizenden leerlingen deze week belangrijke examens. De horeca in Nederland heeft vorig jaar een omzetverlies geleden van 650 miljoen euro. In totaal werd 13,6 miljard omgezet, kwart procent minder dan in 2008. Het gaat om onder meer restaurants, snackbars en pompshops. De cijfers van Food Service Instituut Nederland worden gepresenteerd op de horecava. Dat is de jaarlijkse vakbeurs voor de horeca in Nederland die vandaag begint. De omzet van de supermarkt is vorig jaar gestegen met 900 miljoen euro. Het marktaandeel van de supermarkt op de totale foodmarkt is met bijna 2% gestegen tot 47,6%. Foodservice concludeert daarom dat de consument minder vaak uit eten gaat en steeds vaker gewoon thuis eet. Noord-Korea wil vredesbesprekingen met de Verenigde Staten. De gesprekken moeten leiden tot een formeel einde van de Koreaanse oorlog... en de weg vrijmaken voor betere betrekkingen en een einde aan de sancties. De oproep van Noord-Korea zal zo goed als zeker niet leiden tot overleg. Volgens Amerika kunnen de betrekkingen alleen verbeteren... als Noord-Korea eerst meer werk maakt van de mensenrechten. Een Amerikaanse diplomaat omschrijft de situatie in het noorden als ontstellend slecht. Het weer valt soms sneeuw in het noordelijk kustgebied, mogelijk ook natte sneeuw. De wind waait in het noorden nog tot matig en vrij kracht. Vrij krachtig, maar neemt geleidelijk in kracht af. Temperatuur ligt de hele dag rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 You'll make it all right. Hoe zullen we het noemen? Een voorzichtig begin van het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Je de single van Raccoon en Brother. Voor Zandvoort en de regio. En dan gaan we weer, het derde en laatste uur met Albert-Jan Vos. Ja, we, <laughs> ja. ja, ik heb nog een hele leuke tip voor een heel mooi kookboek. Uh, ik heb nog even een, een, wat nieuws over de, de ideale reisbestemming. Want je kent natuurlijk allemaal overzichten van, uh, van dat was het populairste uh, en dat was het populairste. Nou, de populairste reisbestemming. Turkije. Afgelopen jaar was voor jou Turkije. Maar is voor menig een toch New York geworden. En ik heb nog sportnieuws, tennisnieuws en uh, dartnieuws. En, uh, ja, en we gaan kort vijf natuurlijk naar Shorts van Dam. De Boerkelwandeling. Uh, Kijk Kijken of die op tijd is, is binnengekomen. Dus uh, genoeg reden om ook het laatste uur te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En heel veel mooie muziek natuurlijk. En Ik als ben... we het over mooie muziek hebben, dan hebben we het onder meer over deze single van... Ja, roept u maar. Marillion. die Hier is Kelly. Van. dat niet Albert Jan, de muziek uit de jaren 80. Nou, ik lekker wel. Nee, ja, nee Ik ook wel hoor. In uh, 1985 maar. was deze. Oké. Okay. De single van Marillion en Kelly. En we gaan met ze al op vakantie naar New ja. York. Je vertelde het net al. Ja, Ongelooflijk de... dat dat zo'n populaire reisbestemming is. Ja, het is uh, een het is, het, het is hartstikke mooie stedentrip. Want uh, voor het eerst in bijna 20 jaar is New York City de meest geliefde bestemming van de Verenigde Staten. In 2009 heeft de stad in totaal ruim 45 miljoen bezoekers mogen verwelkomen. Dit is weliswaar een lichte daling ten opzichte van het totaal aantal bezoekers in 2008. Maar New York City is nu wel... ...van de tweede naar de eerste plaats geklommen. Orlando mocht vorig jaar met de eer strijken. De buitenlandse bezoekers aan New York... ...maken ongeveer 19% uit van het totaal aantal bezoekers. Hetgeen neerkomt op ongeveer 8,6 miljoen internationale bezoekers... ...aan New York in 2009. Hiermee is de stad in 2009 ook de meest populaire bestemming voor bezoekers van buiten de Verenigde Staten. New York mocht bijna twee keer zoveel internationale bezoekers verwelkomen als de naaste concurrent Los Angeles. De resultaten van 2009 zijn veel positiever gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. De stad New York was uitgegaan van een daling... Van een daling in het aantal bezoekers met van 10%. Maar uiteindelijk blijkt dit slechts 3,9% te zijn. Voor 2010 wordt een groei van 3,2% verwacht. Dus ik zou zeggen op naar New York.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 way Ik zou kijken wat de favoriete bestemming is van mijn collega Albert Javos. It's New York, New York, New York Pizza. Ja, dat is het gewoon. <laughs> ja, nou val je door de mond hoor. De New York Pizza, daar gaat het gewoon om natuurlijk. Jordi Frank Sinatra. Hier is Folly Jackmaster van Trouwens. En Love Can Turnarounds.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 Een beetje zo'n uh, zaterdagavond stappenzaal want plaatje al jarenlang gaat hij mee op uh, elk feestje en uh, partijtje en dan komt hij weer langs hè deze gokje uit de jaren tachtig uh, ja bijvoorbeeld ik ben wel hij wil survive oké okay, nou okay. twee uh, twee berichtjes even de eerste gaat over de zandvoortse bossenregelclub Aanstaande dinsdag 12 januari houdt de Zandvoortse Postzegelclub weer haar maandelijkse clubavond in pluspunt. Neem gerust uw boeken mee. Er is voldoende tijd en gelegenheid voor ruilen en of koop en verkoop. Bent u geïnteresseerd, kom gerust even langs. Vanaf 7 uur is iedereen van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met F. Tervelde. Telefoon 571-2303. 571-2303. Of H. Den Duin. Telefoonnummer 06-418-04-330. 06 418 04, 330. 06 418 04 330. Aankomende dinsdag 12 januari. Breng me meteen bij de kerstboomverbranding. Ja. Niet aankomende donderdag, maar aankomende woensdag, woensdag. dan. Zie je, ja. Als het 13 januari is. Heel goed, Rob. Even gecorrigeerd Kijk, bij deze. Je moet het programma ook met z'n tweeën doen, want dan kan je elkaar scherp houden. Dus dat is woensdagavond. Woensdag de kerstboomverbranding bij de rotonde. En ook een leuk bericht wat ik las van de jaarlijkse tuinvogel. Telling komt eraan. En namelijk Vogelbescherming Nederland organiseert op 23 en 24 januari voor de zevende keer de nationale tuinvogeltelling. Om te tellen is het slim om de vogels van tevoren alvast te lokken. Begin daarom een week voor de telling op een vaste plek met het voeren. ochtends hebben de vogels de meeste honger en zijn ze het actiefst. Dat is het beste moment van voeren en tellen. Wat moet je doen? Tel minstens een half uur lang op één dag in het weekend van 23 en 24 januari de vogels in je tuin of op het balkon. Het maakt niet uit welke dag of tijdsmoment. Met hulp van de verrekijker noteer je hoeveel vogels je van welke vogelsoort je kan zien. Na het tellen geef je de telling op via www.tuinvogeltelling.nl op deze website is nog veel meer informatie te vinden, waaronder ook afbeeldingen van de meest voorkomende tuinvogels. Lijkt me een hartstikke leuk uh, voor de jeugd. Er is uh, genoeg te doen voor de mensen die niks te doen hebben: www.tuinvogeltelling.nl Daar vind je het wel: tuinvogeltelling.nl. Oh. De render de rend gaan we nu voor je draaien. De Rommelplaat uit de jaren tachtig. Je kan er niks aan doen hier. Dit hey, is uh, op... Skim Van dit soort uh, mooie muziek, uh, Albert Jan? Ja, ik heb daar. Uh, uh, super! Ik heb in totaal zeven dagen en uh, zoveel uur van dit soort muziek. Arrió, staat. En die staat allemaal op zo'n klein sticky, hè? Zo'n klein stickje. Vroeger moest je LP's, ik, dat bedoel dat was, ik. Namelijk tilde je een breuk aan. Dan had je last van je rug hoor? Ja, nee, dit ik. is gewoon zo'n klein USB-stickie mm. van 8 gig, heb ik me laten vertellen. We gaan mee met de techniek. En dan staat het gewoon allemaal <laughs> op. Ik heb zin om te eten, dus we gaan koken. Ja, een hele mooie tip voor mensen die én van lekker koken houden, en van reizen houden. Want er is nou een, uh, de schrijver van dit boek heeft de halve wereld rondgereisd om zijn boek te kunnen samenstellen. Samen met de Engelsman Tom Kine, die de rechterhand is van Jamie Oliver. Nog eens zeven jaar geleden opende de schrijver Bart van uh, Olfen zijn eerste viswinkel op de Utrechtse straat. Inmiddels heeft hij vijf winkels en importeert hij vis voor onder andere de grootste kruidenier in Nederland. Nu ligt zijn eerste boek in de winkels. In Nederland onder de, de titel het Cook kookboek, maar in Engeland hebben ze het Fishes tails gedoopt. Drie jaar kostte het om het boek uit te brengen. De Amsterdammer pakte onder andere het vliegtuig naar verre dorpjes in Alaska om, wat hij zegt, de lekkerste zalm van de wereld te halen. Het is dan ook niet alleen een receptenboek voor de hobbykok geworden, maar ook een reisboek. Hij kwam erachter dat vissen op zee niet alleen een eenzaam beroep is, maar ook uiterst gevaarlijk kan zijn. De recepten moesten allemaal vissen betreffen die bij de supermarkt te verkrijgen zijn. Zijn favoriete recept uit het boek? Dat is in rode biet met ingelegde zalm. Als je wilde vis hebt, moet je er niet al te veel meer aan doen. Je moet het eigenlijk zo puur mogelijk eten. Al dus onze 38-jarige visgoeroe. En gevraagd naar zijn mooiste trip was uh, Alaska, was een van zijn meest indrukwekkende van zijn reizen. We waren de derde Europeanen in 50 jaar in dat dorp. Het was een piepklein dorpje in West-Alaska, waar 96% van de beroepsbevolking voornamelijk werkloos is. Want ze kunnen maar 12 weken per jaar op, vis, op zalm vissen, want anders raakt de zalm, omhoek, uh, de zalm op. Een aanrader voor mensen die van uh, vis koken houden en die van reizen houden. En het boek heet Het Visjeskookboek. En dat brengt me meteen bij het volgende. Vis en chips. Dat ken je wel, hè? Ja. Engeland, enorm populair. Ja. Zat ik te denken, van, hebben we dat in Zandvoort gewoon een eenvoudig visje met een paar patatjes erbij? Lekker toch? Ja, tuurlijk hebben we dat in Zandvoort. Waar, waar kunnen we dan terecht? Nou, uh, ik denk in de Kerkstraat. Ik denk in de Halterstraat. Uh, noem maar op. Er zijn diverse gelegenheden waar je dit, dit, uh, heer, dit heerlijke Engelse vis en chips te, kan krijgen. Oké, okay, nou geef die uh, adres een keer door aan, <laughs> zou ik zeggen. Nou, we gaan wel Nee, maar gewoon een eenvoudige, eenvoudige ja. hap. We gaan niet in een nee, visrestaurant in. Of, uh... nou, en natuurlijk de viskraam hebben we het ook. Aan, uh, uh, uh, op de boulevard. Kan je, als je, zegt, nou ja, je moet dan niet zeggen vis en chips. Maar dat zult het ongetwijfeld weten. Nou, wat frietjes en een lekker gebakken visje erbij. Oh, lekker. Helemaal goed. En dan hoort er eigenlijk gewoon een krant onder. Hè? En niet, een, uh, niet in een bakje of wat dan ook. Nee, gewoon een krant eronder. Kijk, nou wij gaan een keer samen eten. Doen we. <laughs> Sta bij deze. <laughs> Nick en Simon hebben we voor je uitgekozen als volgende plaat. bij Zalvend op zaterdag. Hier is de wereldhits Rosanne. Rosanne, je weet dat er heel veel mannen zijn. You. What to find in the But the sun rose. Het geluid uit The Lion King, de Musical. Ik denk dat vele luisteraars gelijk al bij het introotje dacht, gelijk doorhadden dat dit... Daar uh, heb je hem. The Lion King theme song, gecomponeerd door Phil Collins. The Circle of Life. Uh, even weer wat sportberichten en anders dan schaatsen. Zoals de dartliefhebbers onder u wel weten, uh, is momenteel het Lakeside darttoernooi uh, gaande. Uh, in de Lakeside Country Club, de Firmary Green in Surrey... Engeland. Het Lakeside World Professional Darts Championship wordt dit jaar voor de, de 33ste keer gehouden. Ted Henke zal zijn titel bij de mannen verdedigen en Francis Hoenselaar bij de vrouw. Nou, ik kan u mededelen. Bij Gaat de... niet meer lukken. Gaat niet meer lukken. <laughs> nee. Niet. Nee. Uh, en uh, vanavond uh, om half zes BBC 2, uh, een van de halve finales bij uh, de heren. Uh, en morgen om kwart voor zeven de finale ook op BBC 2. Dus dartliefhebbers, ik zou zeggen, uh, installeer u op de bank met een biertje. Heb jij die uh, kwartfinale uh, gezien van Ted Henkie? Nee, jij al? Juist, uh, spannend. Nou, echt. Zo'n wedstrijd heb ik nog nooit gezien. Nee. En dan kijk je hem op BBC 2 en dan krijg je dat commentaar ja, erbij. Dat, dat, dat, dat is... Hele, helemaal goed. Van ongelooflijk. En uh, dit hebben we nog nooit meegemaakt. De ene 180 naar de, de andere 180. op een gegeven moment. Stond met uh, 4-1 stond hij voor in uh, sets. Ja. Ja, moest nog maar één setje scoren. Toen gingen ze even de kleed, kleedkamer in. Ja. Om het zo maar te zeggen. Pauze. Even, even pauze. Ja. Voor de beslissende set voor, voor Henkie. En toen ging het niet meer goed. Niet. Nee. Dus het was een zinderende kwartfinale. En toen heeft hij uiteindelijk met 5-4 verloren. Oké. Okay. Maar goed, vanavond echt Engelse stemming. Potje bier erbij. Een, een, een worstje erbij. Voor de echte liefhebbers vanaf half zes. En morgen natuurlijk om de zinderende finale om kwart voor zeven. Allebei op BBC. En een ander mooi sportbericht. En wat het betreft tennis... Het is ongelooflijk maar waar, in het tennistoernooi van Brisbane, en dat ligt in Australië, krijgt een prachtige droomfinale. Justin Henne en Kim Kleisters, die beide bezig zijn aan hun tweede tenniscarrière, staan zondag tegenover elkaar in de eindstrijd. Henne speelde in de Australische stad haar eerste toernooi sinds haar comeback Kleisters bekroonde vorig jaar haar entree met de eindzegen tijdens de US Open. Het is altijd speciaal om tegen Kim te spelen, zei hij. Het zal een leuke wedstrijd worden, maar ook een zware uitdaging. Henne, 27 jaar, maakte in Brisbane haar rentrée in het tenniscircuit nadat ze ruim anderhalf jaar rust had genomen. Ze volgde daarmee het voorbeeld van Kim Kleisers die vorig jaar augustus een sensationele comeback maakte. De twee sterren van het Belgische vrouwentennis kwamen elkaar in hun eerste tennisleven onder meer tegen in de finales van Roland Garot in, in 2003 en de Australian Open 2004. Beide keren won Hene. De 27-jarige Henne bereikte de finale door Anna Ivanovic uit Servië in twee sets te verslaan. 6-3-6-2. Dit geeft een fijn gevoel, zei de voormalige nummer 1 van de wereld na haar vierde partij in vijf dagen. Tijd. Henne was in ruim 1 uur kla snel klaar met Ivanovic, voormalig winnares van Roland Garot. Ik wist niet wat ik moest verwachten na een week vol ups en downs. Dit is mijn eerste toernooi in 18 maanden tijd. Het is spannend om dan meteen in de finale te staan. Maar natuurlijk had ik dit niet verwacht. Ik ben nog lang niet in topvorm. Kleisters, daarentegen, 26, 26 jaar oud, kende in de andere halve finale weinig moeite met Andrea Petkovic uit Duitsland. 6-4, 6-2. Dus een prachtige finale in Brisbane. Twee dames die er tussenuit zijn gegaan en weer helemaal terug zijn op het viermoment. En een zo aanrader. zien we het graag. Een aanrader voor de tennisliefhebber. En weet je wat ook sport is? Even naar Kraantje Lek op en neer lopen. De boerenkoolwandeling. Ja, ik ga. Van de scoutinggroepen, uh, Buffalo's en uh, Willy Bureau de Stella Maris. Ik ga ze zo even bellen. Ja, gaan we zo Zit... zeg... ik ben doen. benieuwd. Maar. Maar we Hebben nog geen plaatje daarvoor? Car, out of that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 of so, work. To work and sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he freaks his wages. Your friend, your sweat. but did you notice you ain't getting your friend, your sweat. but did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Won't you ever stop long enough to start? But he had six, Engels, Lenin, What have we got? Yeah. What have we got? Yeah. What have we got? Mike What have we got? Luke King and the happen. went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. He went on to win. Can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Millhouse mix. Both went the same way through the kitchen. Plato the creep, or Intintint? Who's more famous to the billion millions? The is flash. Vacuum cleaner sucks up turkey. Het altijd weer een mooi onderwerp, hè? Zo uh, net al, het Staatsloterij achter de rug en zo uh, Audiarstrekking. Uh, uh, postcode loterij, uh, ergens in Eindhoven gevallen. Nou, wat hebben wij daaraan? Helemaal uh, niks. <laughs> Goed, Money was wel een plaatje van uh, Pink Floyd, wat uh, over dat thema ging. Hè? Hadden, ja. we, hadden we dat maar genoeg? Ja. Dan waren we, maar, maar waren we nog op. gelukkiger. Nee, nog geen ge geld, maar wel gelukkig. Nog gelukkiger. Ja. Sors <laughs> die heeft de uh, taxi uh, teruggenomen vanaf uh, krijgelijk toch, Jos, <laughs> of niet? Nou, het kraantje lek niet gehaald. Oh, oh. Nee, nou, die kinderen waren zo lekker aan het sleeën in de duinen dat we ze daar even een beetje los hebben gelaten. Een beetje los hebben gelaten ook, <laughs> <Okay>. hè? <laughs> nou, dat is toch helemaal leuk gewoon. Maar jullie zijn, ja. inmiddels, jullie zijn inmiddels alweer gearriveerd? Ja, we zijn uh, net uh, twee minuten binnen, denk ik. Ja. Yeah. Dus we gaan zo lekker aan, uh, aan de boerenkool. Eerst okay. maar even een kopje koffie om warm te worden. Ja, en, en, en heb je wel, is iedereen ook weer veilig terug? Iedereen is uh, veilig terug. Oh, Oké, okay, dat is mooi. Niemand een uh, snelbal uh, <laughs> tegen iemand aangegooid? Ja, dat wel. Ja, <laughs> ja, ja wel hè. Dat vermoed ik al. Heb, heb, jij te, heb jij het ook nog te verduren gehad? Nee. Heb, heb huh? ze je, hebben ze je ontzien? Ja, normaal ben ik altijd een pineu. Ja, tuurlijk. Die leiders, dus, uh, die zijn de eerste aan de beurt meestal. Ja, meestal wel, maar uh, nu helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Nou, ik heb gehoord dat ze zometeen met de uh, boerenkool gaan gooien. <laughs> <laughs> ja, je had kunnen kiezen of een sneeuwbal of de boerenkool natuurlijk. Ja, nou ja, misschien dat boerenkool dan uh, toch de is. Ja, echt waar. Ja. <laughs> Oké, okay, maar alles en iedereen weer veilig uh, binnen. Ja. En uh, zometeen lekker aan de boerenkool. En uh, je hebt natuurlijk een schitterende natuurwandeling uh, gehad, hè? Ja, het is echt een mooi gezicht op dit moment uh, daar in de duinen. Ja. Ook op stukken geweest waar uh, nog niemand geweest was. Nou, dan zak je gewoon uh, 10 centimeter de sneeuw in als je daar loopt. Het is wel een mooi gezicht. Oké, okay, nou goed. Iedereen weer veilig terug. Lekker in de warmte. Lekker aan de boerenkool. En uh, ja, een ja, topdag, uh, topdag rijker natuurlijk, hè? Zeker weten. Oké. Okay. hey Jos, eet smakelijk met de hele groep ah, ja. van, de, van de scouting. Buffalo's en uh, Stellenmaris, Willy Brothers. En je moet heel snel eten, want om 5 over 5 heb je werk overleggen, dat weet je. Ja, dan gaan we weer uh, vergaderen. Oké, okay. okay. tot zo. Hoi, hoi. Dat was Jos van Dam. Hier is Outcast en Rosa Parks. Als ene laatste plaat van vandaag. Wat betreft Sanford op zaterdag. People made the club be <laughs> a Many a day has passed, the night has gone by bye. Till I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos. But it's play, I thought we was amps. And we're taking another route to represent the dungeon family. Like Ray Day. Me and my decide to take the back way. We stabbin' every city, then we headed to that back cave. APL, Georgia, what do we do? Fall Yeah, bulldog, like them Georgetown hall yes. Boy, you're trying to sell it. Take my romance, sitting pretty my donuts? why you suckers like them suckers on rhymes. Damn, we the committee gon' burn it down. But us gon' bust you in the mouth with the chorus now. No. Here's my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour. Cause my favorite group ain't coming with it. But I'm with you, cause you probably go went through it anyway. But anyhow, I went and died, went on out and bought it. Cause I thought it would be jamming. But examined all the flaws get walks, get off it, stand and it's costly. But that's all shit. Wrote and I hope I never have to float in that boat. Up sheep freak it's Jaren geleden was dit in hit voor Outkast. Je hoorde er Rosa Parks aan het uh, einde van deze aflevering van Samvoort op zaterdag. Is het nou alweer zo? Het is alweer voorbij. Het is, is het... alweer bijna vijf uur. Ja, het Tumvlees uh, er even ervan. Ja, dat, dat bedoel ik. Zo dadelijk uh, Entertainment for You. Tussen vijf en zeven uur. Ook met